Vijf uur. Christian Bodenbakker met het NOS-journaal. In Orlando is de aanslag van vorige week op een homobar herdacht. Tienduizenden deelnemers met kaarsen en regenboogvlaggen vormden een menselijk lint rond een meer in Orlando. Kort daarvoor was er aan de hemel een echte regenboog te zien. Vorige week zondag schoten een Amerikaan van Afghaanse afkomst in Orlando 49 bezoekers van homobar Pulse dood. Hij werd zelf doodgeschoten door de politie. Zijn vrouw werd mogelijk vervolgd omdat hij zou hebben geweten wat er ging gebeuren. In het zuiden van Mexico zijn zeker drie doden gevallen bij confrontaties tussen opstandige leraren en de oproerpolitie. Het ging mis toen de politie de blokkade van een snelweg wilde opheffen. Mexicaanse leraren protesteren al maanden tegen hervormingen die de regering wil doorvoeren, zoals het plan om de prestaties van leraren te evalueren. Ook zijn ze kwaad over de arrestatie van een vakbondsleider, die wordt verdacht van corruptie. Het dopingmiddel EPO lijkt bij goed getrainde wielrenners geen effect te hebben. Dat is de voorzichtige conclusie van een Nederlands onderzoek. De onderzoekers deden gisteren een experiment met 48 wielrenners in Frankrijk. Ze deden een wedstrijd over 140 kilometer met de finish op de Mont Ventoux. De helft van hen had EPO gekregen, de andere helft een placebo. De wielrenners met doping bleken een fractie minder snel dan de controlegroep. De Cleveland Cavaliers hebben de beslissende zevende wedstrijd van de NBA-finale gewonnen. Ze versloegen regerend kampioen Golden State Warriors met 93-89. Het is de eerste NBA-titel voor de Cavaliers waar de grote man LeBron James was. De Cavaliers stonden in de finale serie met 3-1 achter. En het is voor het eerst dat een basketbalteam in de finale van de NBA terugkomt van zo'n grote achterstand. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog, minimaal rond 13 graden... maar vanuit het westen gaat het regenen en dat gaat dan de hele dag door. Het wordt vanmiddag ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Show. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in Zfm. ZFM. Met nu de nacht.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 It means, why, well, it's the study of the chemistry between you and me You got the biology, the B -I -B e i v e o g Your body is home next to me You got that sensuality I know I know what to do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 living dangerously And dangerous. <laughs> to me. Go! Go!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 6.9. Zie No mercy for the king, no mercy for the soldiers. We I think about the real